Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben Jolande Sap en Tofik Dibi voor het eerst met elkaar gedebatteerd in de strijd om het leiderschap van GroenLinks. Aan het begin van het debat zei Sap dat ze vindt dat de partij nu de verdeeldheid achter zich moet laten. Concurrent Diebi grapte dat het beeld van een partij van allochtone knuffelaars van de baan is na het gedoe rond zijn kandidatuur.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 PVV-leider Wilders spant morgen een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. Aanleiding is het besluit van het kabinet om het ESM-wetsvoorstel niet in te trekken. Dat wetsvoorstel regelt dat Nederland meedoet met het permanente noodfonds voor euro-landen met schuldenproblemen. Wilders wil voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen instemt met dat ESM. De president van Mali is bewusteloos geslagen. Hij werd in zijn kantoor aangevallen door een woedende menigte en is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het presidentieel paleis wordt al de hele dag gedemonstreerd door aanhangers van de militaire junta van Mali. De Fiat heeft vanavond invallen gedaan bij twee filialen van supermarkt Kippersluis in Utrecht en Amersfoort. Klanten moesten volgens RTV Utrecht hun boodschappen laten staan en direct de winkels verlaten toen de rechercheurs binnenkwamen. De invallen zouden te maken hebben met een onderzoek naar belastingontduiking.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 met Henny van Petergem. En, uh, de, het programma heet Het Laatste Uur. En uh, vandaag heb ik uh, Bianca Dorsman op bezoek. En Bianca is opgegroeid in Zandvoort, hè? En uh, je komt van de familie van de strand, hè, toch? Ja, ja, dat klopt. Mijn ouders die, uh, die hebben Calypso gehad vroeger. Ja. ja. En dus je bent ook een beetje opgegroeid op het strand? Of uh, wat, wat deed je zo al als kind? Nou ja, naast het naar school gaan als kind, uh, was ik eigenlijk uh, altijd op het strand aanwezig natuurlijk. Uh, mm -hmm. Ja, hadden een heel vrij leven. Ja, heerlijk ja, natuurlijk als kind op het strand veel. En heb je nog broertjes en zusjes? Ja, ik heb één oudere zus, die uh, zit op dit moment uh, in Curaçao, bij mm -hmm. haar verloofde. En uh, ja... Eén zus. Ja, die woont nu op Riedassa, bedoel je? Ja. Of op vakantie? Ze ja. woont daar. Nee, ja. Ja, ze, ze, ja, ze zit. Ze verblijft daar nu. Ja, ja wat leuk. En uh, als kind speelden jullie veel met elkaar? Neem ik aan als zusjes misschien. Ja. ja. En uh, zaten jullie ook op dezelfde school? Ja, we hebben allebei op de Oranjanase school gezeten, oh, vroeger. Ja. Ja. En daarna hebben we ook allebei op dezelfde middelbare school gezeten, Santa Maria in Haarlem. Ja. ja, oh, wat leuk. En hoeveel jaar schelen jullie?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 The strength of my life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 Schep ik, wordt bevrijd van de pijn, is U te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 En uh, jij gaat nog steeds naar die kerk helemaal in Utrecht nu? Ja, nou ja, helemaal. Het is een beetje rijden <laughs> hoor. Dus, uh, <laughs> het is niet helemaal de andere kant van ja. de land. Ja, ik ga nog steeds naar de kerk in Utrecht. En uh, ja, het is echt een plek waar ik me kan wortelen. Uh, vol met heel lieve mensen die heel veel leren. En uh, ja, het is echt een uh, happy family. <laughs> ja, geweldig. Ja. En uh, ja, als je thuis bent zelf, zeg maar...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 Ja, dus ja, echt een, waar, een beetje ja. de, de gospel songs en uh, ja, dat, uh, ja, daar kan ik wel mijn ziel en zaligheid uh, in, uh, in neerleggen. Ja. En je maakt nu ook nieuwe liedjes met gospel, uh, begrijp ik? Zelf maak je liedjes, zing je liedjes? Uh, ik, ik zing ze wel. op dit moment, Ik heb nog niet een gospel nummer geschreven, maar allicht dat wel binnenkort gaat komen. <laughs> ja, want uh, ja, als God ze in mijn hart legt, dan uh, ja, er is er zeker een weg voor. Ja. ja.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 is www.opendoors.nl Ik herhaal, www.opendoors.nl U gaat nu luisteren naar het korte verhaal van Mirjam uit Iran.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 And love is long.